Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse tanker die vrijdag in beslag werd genomen door Iran... is in de territoriale wateren van Oman benaderd. Dat schrijven de Britten in een brief aan de VN-veiligheidsraad. Daarom zou er sprake zijn van een illegale interventie. Het recht van doorgang mag volgens de Britten niet worden belemmerd. Een olietanker werd door Iran geconfiskeerd in de straat van Hormuz... bij de Persische Golf... Het Verenigd Koninkrijk roept Iran op om de Stina Impero onmiddellijk te laten gaan. Het is volgens Iran een antwoord op de inbeslagname van een Iraanse supertanker eerder deze maand. In Amsterdam is even voor middernacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een metrostation in de Belmar in het zuidoosten van de stad. Er zou meerdere keren zijn geschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen. Een kort na het incident werd een paar kilometer verderop een uitgebrande auto gevonden...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 En de drie originele filmbanden van de maanlanding, precies 50 jaar geleden... zijn op een veiling in New York verkocht voor 1,6 miljoen euro. Wie de koper is, zegt Sotheby's niet. Een NASA-stagiair kocht de beelden in 1976... voor nog geen 200 euro op een veiling bij de NASA in Houston. Op de banden staat 2,5 uur lang aan materiaal van de maanlanding en de maanwandeling... Op de veiling bij Sotheby's werden nog meer maanlandingssouveniers verkocht. Onder meer een checklist van astronaut Buzz Aldrin... met een gedetailleerde voorbereiding op de allereerste maanwandeling. Het weer in ochtend koelt af tot een graad of 15. Lokaal kan een misbank ontstaan. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft zo goed als droog bij 21 graden in het noordwesten... tot 26 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.